Dacht u? Als je nou eens even denkt aan het motief van de misdaad. Hé, nee. laat je een licht op. Een stuk van de brief waarin gechanteerd werd. Niets meer en niets minder. Ondertussen had ik mezelf een derde dubbele whisky ingeschonken. Volkomen onkundig van het feit dat zich op datzelfde ogenblik... een complete onweersbui boven mijn hoofd samenpakte. Goedenavond, mensen zekend. Gaat u daar weer, Mr. Holloway? U moet me maar niet kwalijk nemen dat u weer moet sturen. Komt u binnen? Ah, Scotland Yard. Goedenavond, inspecteur. Doe me de boeien maar aan, want ik heb mijn vriend Alan Ramsey vermoord. Dat zou u wel willen, hè? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Maar uh, gaat u zitten. Ik dank u. Ja, er zijn een paar nieuwe sporen opgedoken. Ook Op, liever... Er is een spoor, een aanwijzing, dat u vermoeden in zaken het motief wel eens juist zou kunnen zijn. Chantage, dat is toch duidelijk? Er is geen twijfel aan... De inspecteur in Grasby Village heeft ons speciaal een mannetje gestuurd. Ze hebben kennelijk de indruk dat hun vondst van grote waarde is. Wat hebben ze dan gevonden? Dit. Het lag vlakbij de plaats van het misdrijf. Een oh, stukje papier. Tot zaterdag. Midden. Het is heel wel mogelijk dat het hier om de brief gaat waarin chantage werd gepleegd. Zou u zo vriendelijk willen zijn om, om even iets op uw schrijfmachine te tikken? Nee, toch? Ja, toch. Bent u nou gek geworden? Wilt u zo vriendelijk zijn? Ja, u moet me wel loslaten. Ik kan niet je gekietelen. En wilt u nu zo vriendelijk zijn om over te nemen wat op dit papiertje staat? Tot zaterdagmiddag. Ja, de drie T's springen inderdaad een beetje boven de normale regelhoogte uit. Waar er nog bij komt dat de twee A's in zaterdag dichter bij de volgende letter staan dan allemaal... Dat valt onmiddellijk op. Kom nou, dat is toch al te gek, zeg. Er komt toch geen hond met zijn vingers aan mijn machine. Neemt u me niet kwalijk, Mr. Dickens. Maar ik moet u er wel op wijzen dat alles wat u vanaf dit ogenblik zegt... eventueel tegen u gebruikt kan worden. Dat zou dus betekenen... Dat u onder voorlopig arrest staat, Mr. Dickens. Wat? Het spijt me, mevrouw. Maar zoals de dingen er nu bij staan... ziet het er voor uw man niet al te mooi uit. Jammer. Wat is dat nou toch in hemelsnaam? Hoe vaak moet ik u nou nog verzekeren... dat ik met het stomme verhaal helemaal niets heb uit te staan? U zult toe moeten geven, Mr. Dickens... dat de overeenkomst tussen de twee getypte zinsfragmenten... op zijn minst frappant is. Toeval, Mr. Nutting. stom toeval. Laten we dat gemakshalve dan eens even aannemen. Blijft het toeval dat u zich ophield op de plaats van het misdrijf? En dat zou dan geweest zijn om... om couleur lokaal op te doen voor een verhaal... Hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn? En dan is er nog iets toevalligs. U hebt het slachtoffer gekend. Samen met de tijdmachine maakt het een totaal van drie toevalligheden. Tja, u zult moeten toegeven dat dit van het goede een beetje te veel is, meester Dickens. Natuurlijk speelt het toeval altijd een rol, graag toegegeven. Ook bij ons politiemensen is dat niet onbekend. Maar als toevalligheden zich met een dergelijke frequentie gaan voordoen, tja, dat wekt toch wel enige achterdocht. Ja. U kunt twee keer gelijk hebben, Mr. Dickens. Drie keer is me een beetje te veel. Mag ik dan alvast uitzoeken in welke twee gevallen ik gelijk heb? Bovendien zult u toe moeten geven, Mr. Dickens... dat de gang van zaken zich nu gemakkelijk laat construeren. Hm? U hebt aan Mr. Ramsey de betreffende brief geschreven. Daarin eist u van hem dat hij een nog niet bekend bedrag... bij mijlpaal 27 deponeert. U verbergt u vlak in de buurt, u wacht tot Ramsey arriveert... en het geld op de aangewezen plaats heeft neergelegd. Hebt u hem. Toen heb ik hem dus neergeschoten. Goed. En waarom dan wel? Ja, op dat punt staat hij weer sterk. Afpersers laten hun slachtoffers gewoon kunnen leven... omdat ze het meestal niet bij één geval van chantage laten. Dat wou ik ook maar even zeggen. Overigens was de theorie die ik voor mezelf over het hele geval ontwikkelde... juist omgekeerd. De man die gechanteerd werd, ging op de loer liggen... en schoot de afperser neer op het moment dat hij de dwangsom opraatte. Als uw theorie juist was, Mr. Nutting... dan zou ik op het ogenblik in het lijkenhuisje van Crasby Village liggen. En niet Alan Ramsey. Ja, uw theorie wint het. Dat wil zeggen, gesteld dat het hier inderdaad om chantage gaat. Een stukje briefpapier schijnt over te pleiten...